1 uur. De Radio 1 Sportzomer. Jack van Gelder en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Op het programma het vervolg van Nederland-Nieuw-Zeeland bij het hockeyen. De beachvolleyballers met en Van gisteren in de achtste finale. We gaan naar het hockey, begrijp ik Gerard? Jazeker, het is denk ik gebeurd. De wedstrijd is gespeeld. Willy Bakker zorgt voor 4-1. Nieuw-Zeeland natuurlijk drukken, drukken om die aansluiting... ...treffer te maken, maar Nederland valt uit en doet dat via Billy Bakker. 4-1, Nederland tegen Nieuw-Zeeland. vervolg van die partij gaan we natuurlijk meenemen. De handboogschutter Rick van der Ven, verrassend in de kwartfinale. De tafeltennissers komen voor het eerst als team in actie. En verder is er ook nog paardensport. De Edward Gal en ook nog atletiek. De te kloppen scoren in de nieuws- en sportquiz 96 punten. En de kandidaat van vandaag komt uit Den Bosch en heet Kees van Hoofd. Nu eerst het NOS Nieuws. Hier is Mark Visser. Zorgverzekeraars Nederland vindt dat dure geneesmiddelen... voor de zeldzame ziektes van pompen en fabrie vergoed moeten blijven. Dat schrijft de brancheorganisatie in een brief aan het college... voor zorgverzekeringen. Dat adviesorgaan voor de minister heeft voorgesteld... de dure geneesmiddelen niet langer te vergoeden. Volgens de zorgverzekeraars wordt in het conceptadvies... onterecht de indruk gewekt dat ze het voorstel steunen. En normaal gesproken reageert de brancheorganisatie niet op voorstellen... om het basispakket te wijzigen. De zorgverzekeraars zeggen een uitzondering te maken wegens de huidige discussie over het vergoeden van dure geneesmiddelen voor zeldzame ziektes. Het Openbaar ministerie betaalt negen tipgevers voor een informatie over de overval op de Haagse juwelier Stratman. De 47-jarige juwelier werd in april doodgeschoten. Twee overvallers sloegen op de vlucht. Twee dagen na de overval gaf de politie beelden van de verdachte vrij. Vervolgens kwamen er meer dan honderden tips binnen. De beloning van 15.000 euro wordt over negen tipgevers verdeeld. De persoon die volgens het OM al heel snel de namen van de overvallers noemde... krijgt 5.000 euro. En degene die de tip gaf waardoor Zia B. in de Schilderswijk in Den Haag... kon worden aangehouden, krijgt 3.000 euro. De opnamestop die het Scheperziekenhuis in Emmen gisteren instelde... na een kleine brand is opgeheven. Het ziekenhuis is weer open voor alle patiënten. Gisteren woedde er in een technische ruimte van het ziekenhuis een korte brand. Daardoor ontstonden problemen met de temperatuurbeheersing en de ICT... Alle operaties werden stopgezet en nieuwe patiënten... werden verwezen naar andere ziekenhuizen. Een paar mensen melden zich gisteravond op de spoedheisende hulp. En ze konden in andere ziekenhuizen worden geholpen. Volgens het ziekenhuis is de zorg voor de 200 patiënten... in het ziekenhuis niet in gevaar geweest. Rugzaktoeriste Linda Huiskamp is in Australië... vrijgesproken van roekeloos rijgedrag. De 26-jarige Huiskamp werd verdacht van gevaarlijk rijden... met een dodelijk ongeluk tot gevolg. In april kwam daarbij haar medepassagier en vriendin om het leven... Sinds kort staat op het veroorzaken van een dodelijke aanrijding in West-Australië een celstraf van maximaal 10 jaar, maar de jury verklaarde huiskamp onschuldig, omdat tijdens de rechtszaak bleek dat het zicht op het kruispunt erg slecht is. Handboogschutter Rick van der Ven heeft voor een verrassing gezorgd. Hij schakelde in de achtste finales de Zuid-Koreaanse wereldtopper Im dong joon uit. En die had in de plaatsingsronde nog een wereldrecord geschoten. Het werd 7-1 voor Van der Ven. Bij het zwemmen hebben Ranomi kromovi en Marleen Veldhuis... zich geplaatst voor de halve finale van de 50 meter vrij. Ze gingen als nummer 1 en 2 door. Kogelstoter Rutger Smit was minder succesvol. Hij wist zich niet te plaatsen voor de finale. Krijgt er nog wat weer. Vanmiddag komen vooral in het oosten van het land buien voor. Het is een graad of 22. Morgen op veel plaatsen eerst nog droog met wat ruimte voor de zon. In de middag zijn er buien met kans op onweer. En de dagen daarna blijft het wisselvallig met elke dag een aantal buien... maar ook ruimte voor de zon. AMB Verkeersinformatie. Een aantal files voor door sector wegwerkzaamheden... A2 Belgische grens richting Maastricht, voor knooppunt Europaplein 4 kilometer. A15 Gorkum richting Rotterdam, tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht-West 7 kilometer. Deze file heeft te maken met de werkzaamheden op de A27. A16 Rotterdam richting Breda, tussen Dordrecht-Centrum en de randweg Dordrecht 2. A50 Arnhem richting Os, tussen Renkum en het knooppunt Ewijk 13 kilometer door wegwerkzaamheden. En op de A59 Os richting Zonzeel, daar staat voor knooppunt Hooipolder 4 kilometer.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 Daar staan ze, de winnaars. En daar zijn de medailles. Oh, helemaal geen medailles. Siemens Stofzuigers. Ja, natuurlijk. Tot en met woensdag bij Uranics Van 129 voor maar 89 euro. Net voor twee jaar gratis stofzakken. Kijk, ze huilen van geluk. Op naar Euronix! Of kijk een bestel op Euronics.nl. Weet jij wat ik met jou ga doen? Nou? Nee, wat dan? Wat, wat, wat ga je doen?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 Ga naar Nederland, Nieuw-Zeeland bij Gerard de Groot. Het is een uh, formaliteit geworden, denk ik, die laatste negen minuten... die we nog te spelen hebben hier. Nederland leidt uh, tegen Nieuw-Zeeland afgetekend met 4-1. Simon Child, hij opende nog wel de score in de eerste helft voor Nieuw-Zeeland... maar het werd snel door twee strafballen. Een van Weustoff en een van Van der Weerde. 2-1 voor Nederland. Billy Bakker vlak voor us, 3-1. En zojuist Billy Bakker voor 4-1. En dan heb je de wedstrijd gewoon in de zak, zoals dat heet. Dan wordt het allemaal niet meer zo ingewikkeld. Dan ga je je niet meer uit de naad lopen. Dan ga je alleen maar zorgen dat Nieuw-Zeeland niet dichterbij kan komen... Waardoor er misschien toch nog wat spanning in het duel kan komen. Dan hou je de bal in de ploeg en dan schuif je hem rustig naar elkaar toe. Dan zoek je telkens de vrije man die in het oranje speelt. En dat is dan een van je medespelers. En dan speel je rustig, ik zei het al, die laatste acht minuten uit. Ja, Gerard, er werd van tevoren gezegd dat het Nederlands Heerde-team weliswaar een aardig team had. Maar niet kansrijk zou zijn. Maar het groeit in, in het toernooi. Hoe moeten we dit inschatten, zo'n overwinning tegen Nieuw-Zeeland? Nou, Nieuw-Zeeland is denk ik in de groep van Nederland... een van de, van de gevaarlijke outsiders. De ploeg van Nederland werd al van tevoren getipt... om in ieder geval die halve finale te halen samen met Duitsland. Nou, ze staan ook met z'n tweeën bovenaan in de groep. Korea heeft inmiddels al een wedstrijd verloren. Nieuw-Zeeland heeft er al één verloren en is nu bezig om de tweede te gaan verliezen. India en België tellen eigenlijk niet meer mee... in de, in de krachtsverhoudingen van het, van het tophockey. Aan de andere kant speelden ze iedere wedstrijd net een beetje beter. Ik vind dat ze vandaag... Heel weinig hebben weggegeven, geconcentreerd hebben gespeeld. De kansen die er waren goed hebben benut. En nogmaals, uh, Nederland speelt tegen Nieuw-Zeeland uitstekend. Ja, heel goed. We gaan naar het atletiek en die houtkamp. Uh, zevenkamp, tweede onderdeel hè? Ja, het hoogspringen. Mooi onderdeel voor uh, met name Nadine Broerse. Die kan dat heel goed. Is een van haar betere onderdelen. 1,87 is haar persoonlijk record. Ze heeft al een keer gesprongen. 1,74 meter. Dat is lekker. Je staat in ieder geval op het scorebord en hebt punten behaald. Uh, had een uitstekend eerste onderdeel met 1364, een dik persoonlijk record. 1800ste haalden ze van haar vorige uh, persoonlijk record af. Is dus uh, lekker bezig, maar moet gewoon richting die 1,87 meter of iets zo'n wat hoger om heel veel punten te gaan scoren. Dafne Schippers, ons andere grote talent op de tienkamp. Twee hele jonge dames, 22 jaar broerse, 20 jaar Dafne Schippers. Uh, 13,27 was haar persoonlijk record op de 100 woorden. Liep 13,48 met bijna val. Dus dat uh, ja, viel aan de ene kant tegen. Maar blij dat ze nog over de finish kwam. Is bezig met het hoogspringen. Persoonlijk record van 1,73. Is niet haar allerbeste onderdeel. Maar heeft al 1,68 gesprongen. Zit dus nog dik in de race. Enige tegenvaller vandaag tot nu toe Rutger Smit. 14e in totaal. Was zelf ook zeer teleurgesteld. en Zeer ontevreden over zijn uh, vorm. Werd 14e in totaal. Terwijl er maar 12. Naar de finale gaan van vanavond. We gaan naar uh, dressuur en dat doen we met uh, Edward Gal. Edward Gal Jack, die heeft gereden met zijn undercover. Het paard dat hij nog maar sinds een paar maanden eigenlijk op dit niveau rijdt. Hij is als bekend uh, oud-Europees kampioen en regerend wereldkampioen. Dat was hij met Totilas, Dat wonderpaard met die extreme bewegingen. Dat paard is hier niet op te spelen wat zijn bereider Alexander Raad die heeft. Fiverr. En uh, dat betekent dus een concurrent minder, zou je kunnen zeggen. Maar ongelooflijk wat Edward Gal is op korte tijd heeft gepresteerd. En wat hij hier neerzet voorlopig een vijfde plaats. Met uh, een resultaat van even onder het afdakje kijken. 75. 289, want dat is hier weer gaan stortregenen. gelukkig na zijn proef. Maar wat hij liet zien, onder andere in die moeilijkste figuren... zagen we scores van 9, 9,5 bij de Piafs. Het is uh, werkelijk fenomenaal wat hij hier weet neer te zetten. En uh, dat betekent dat we denk ik een goede koers hebben... met nog het tweede onderdeel van die landenwedstrijd... Uh, uh, aanstaande dinsdag te gaan, de Grand Prix speciaal. Dat we toch wel naar een podiumplek moeten gaan met het team. Hopelijk het brons en wie weet meer. We hebben straks nog een troef, later op de dag... Adelinde Cornelissen met passie. In het Aquatic Center wordt gezwommen de estafette bij de mannen. Bob van der Tak. Ja, werd gezwommen, want die is inmiddels afgelopen. En uh, Nederland uh, zit in de finale zoals verwacht met dat nieuwe Nederlands record van 3 33, 78 Ze zijn uiteindelijk als vijfde doorgegaan. Maar het is absoluut uh, een estafette met perspectief. Want de verschillen zijn bijzonder, bijzonder klein. Het verschil tussen de nummer 1, Amerika, en de nummer 8, Canada... is niet eens twee seconden. En dat zegt dan toch wel iets over de krachtverhouding. En dat wordt een hele spannende race morgenavond, denk ik, die finale. En er kan absoluut iets hoor voor Nederland. Want het podium is niet ver af. Het verschil nu bijvoorbeeld met Groot-Brittannië... de nummer 2 is maar 34 honderdste. En dat is een gat dat natuurlijk overbrugbaar is. Wat ook nog bijkomend goed nieuws... is. ...is wat mij betreft, behalve dus dat Nederland door is naar de finale... ...is dat twee grote zwemlanden als Frankrijk en Rusland zich weer hebben laten uitschakelen in de ochtend. Ik begrijp daar niets van, dat gebeurde vorig jaar ook al op het wereldkampioenschap. Toen zwommen ze, net als vandaag, niet met hun sterkste ploeg. En het lijkt alsof ze daar niets van geleerd hebben, want weer loopt het fout af voor die landen. Zij liggen eruit na de series, ja, of... Ze zijn gewoon een beetje naïef dat ze er niets van geleerd hebben. Of het heeft geen prioriteit die wisselslag Vetten. Hoe dan ook, ze liggen eruit. En Nederland gaat dus als vijfde door. En er is wat mogelijk morgenavond voor Nick Driebergen, Lennart Stekelenburg, Jurie Verlinde en Sebastiaan Verschuren. Daar wordt er dus volop gezwommen. Uh, op andere plekken ook, maar daar is men niet zo blij mee. Want de gemeente Nijmegen plaatst borden op het strand op de Noordoever van de Waal. Die waarschuwen tegen de gevaren van zwemmen in een rivier. Uh, Henk Beerten, wethouder van Nijmegen. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Beerten, Rijkswaterstaat waarschuwde laatst ook al. Is dat dan niet genoeg geweest? Nou, het is toch... Het bleek dat er met name veel omwonenden en mensen ook die daar met kinderen picknicken, want daar is toch een ideale plek voor, toch vonden dat er een bord zou moeten staan dat niet iedereen die informatie heeft. Vorig jaar is er een jongen van 16 in de Waal verdronken. Nou, dat willen we niet nog een keer laten gebeuren. En het is gewoon een verraderlijke stroming. Ja, dat is met name het gevaar om daar te ja. zwemmen. De stroming. Nou, het water is kouder dan men vaak denkt. Kijk, we hebben natuurlijk wel een, een beetje zo'n menu. En dat trekt ook mensen naar het strandje, want je hebt een prachtig uitzicht op de oude stad. Uh, en je kan er prima picknicken, maar als je dan het water in gaat, dan is het eerst tussen de kribben redelijk rustig. Maar ga je dan iets verder weg, dan kan ineens die stroom in je pakken. En als het water dan ook nog kouder is, dan wordt het echt verraderlijk. Dus wij vinden het belangrijk om mensen goed te waarschuwen. En het is niet alleen voor het strand aan de noordkant, maar er zijn ook al andere plekken langs de Waal waar het ook uh, oppassen is. U zei al, uh, Fredia, een dodelijk ongeval. Uh, gebeuren er vaak ongelukken en is er dan enig toezicht? Nou, er is natuurlijk geen toezicht langs die, uh, langs die bouw, want het is eigenlijk geen officiële zwemplek. Maar ja, je kunt, uh, het is natuurlijk een prachtige plek, en zeker als je daar picknikt. Het is de Noordoever van de Waal, dus je zit in de zon als die schijnt. En die schijnt vandaag, dan is het buitengewoon aangenaam. En ja, daar kan je niet tegen mensen zeggen, daar moet je geen gebruik van maken. En toezicht, uh, ja, een badmeester daar neerzetten, dat wordt ook wel nee, weer een uitdrukking van... van kom je hier allemaal zwemmen? Dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Dus nee, zwemmen duidelijk. is minst belangrijk. Een beetje pootje baaien, dat is eigenlijk verstandig. Ja, ja, maar het staat dus in uw bord niet doen. Het is, is niet beter om op bord te zetten. Uh, uh, het, het mag niet. En zo uh, so ja, uh, komt er een boete om ergens te komen? Nou nee, kijk, want dan moet je ook weer handhaven. Nee, we zeggen eigenlijk het is gevaarlijk zwemwater en er staat bij dat het om de stroming gaat. En we waarschuwen, we, we zijn natuurlijk wel uh, alert daarop, maar dat mensen in ieder geval zich realiseren, blijf dicht bij het strand, pootjebaarden uh, pootje baden en uh, daar in het water liggen. Dat, dat moet eigenlijk zijn. Het is niet echt een zwemplek. Nee, oplettendheid is geboden. Dank u wel. Absoluut. Slotfase van Nederland-Nieuw-Zeeland bij het hockey. Gerard. Anderhalve minuut en in Nederland inmiddels op 5-1 gekomen. Jazeker, de voorsprong is gegroeid. Robert Kemperman, hij kwam links in de cirkel en hij heeft een geweldig schot met de backhand en dat ging ook dit keer Hij Al eerder dit toernooi scoorde hij daarmee tegen India en dat was nu weer raak tegen Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland vooraf misschien gezien als een van de outsiders in de groep waarin Nederland en Duitsland eigenlijk de gedoodverfde halve finalisten zijn en waren en dat ook tot nu toe hebben wij maar gemaakt. Duitsland moet vanmiddag nog spelen... maar heeft in ieder geval ook al zijn twee eerste wedstrijden gewonnen. En Nederland gaat natuurlijk met die 55 seconden die we nu te spelen hebben... Nederland gaat natuurlijk ook die derde wedstrijd winnen. Heeft dan negen punten, de volle negen punten. En dan ben je er al bijna. Als er vanmiddag gekke dingen gaan gebeuren in die groep... zou Nederland zich eventueel vandaag al wellicht kunnen plaatsen... voor die halve finale. Want negen punten moet de rest nog maar zien te halen. Duitsland zal dat wel gaan doen... Maar de rest moet dat ook nog maar zien uh, gebeuren. En uh, wat dat betreft uh, heeft Nederland dus een hele goede dag. De Nederlandse mannenploeg, die de bal nu rustig uh, speelt. Uh, rustig naar elkaar schuift. Uh, Klaas Vermeulen, hoge bal, wordt gevaarlijk afgevloot door de scheidsrechter. Maar het gaat eigenlijk helemaal op dit moment nergens meer over. Nederland gaat winnen van Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland dat op voorsprong kwam. Child, Simon Child. Hij speelt bij Rotterdam. Scoorde 0-1. Daarna Roderick Weusel en Mink van der Weerden met een strafbal. Billy Bakker voor de rust. 3-1 was het met de rust. En na de rust, Billy Bakker 4-1. Robert Kamperman 5-1. En dat is de overwinning van de Nederlandse hockeyploeg op Nieuw-Zeeland. Goed gespeeld hoor, dit Nederlandse elftal. Wel degelijk, zoals je al zei Jack, in het toernooi aan het groeien. Zijn het ook die ideale tegenstanders. Hè? Als je een toernooi gaat beginnen tegen de twee zwakste en dan de outsider als derde wedstrijd krijgt. En het taartje, het toefje op de taart... is dan het duel tegen Korea en het duel tegen Duitsland. 1975, wat deed u in 1975? Ik moet er gewoon zo'n vraag tussendoor. Oh Denk even na, Jack. Ja, het nee, was een leuke tijd. Ja. Dit was een hit toen. Begin Geen Begin journalistieke carrière. En in de, de Malek staat. I'm gonna, gonna get, get my love vanavond deze Mr. Bigstar. Gene Naidus uit 1975 alweer. En wij gaan naar de atletiek toe in het mooie Olympisch Stadion. Bij Andy Houtkamp. De dames zijn bezig met de Zevenkamp. Uh, klopt Jack. Nou ja, mooi. Ik, uh, het stadion, uh, als je het vergelijkt met uh, Peking vier jaar geleden... Uh, vind ik echt uh, tegenvallen. Maar het allerergste is... Ik moet eerlijk zeggen, een klein beetje leedvermaak. Niet voor mij en voor mijn Oostenrijkse collega. Want wij zitten op de allerachterste rij op de perstribune. Maar het is hier beginnen te stortregenen. En er zijn precies twee rijen uh, die onder het, dak, onder het dak zitten. De rest zit allemaal in de open lucht. En ik kijk naar mijn televisiecollega's die allemaal onder paraplu's en uh, onder plastic uh, zitten. En wij zitten uh, rustig te kijken naar onder andere Nadine Broersen en Daphne Schippers. Die met de zeven kan bezig zijn. Het gaat goed met de dames. Ik kijk naar 1.77 bij Nadine Broersen. Dat heeft ze al gesprongen. En Daphne Schippers heeft 1.68 gesprongen en gaat zo dadelijk beginnen. Nu dus aan 1.71. Ze staat klaar voor haar eerste poging. In die stromende regen, korte aanloop, gaat ze omhoog. Willen over de lat, uitstekend gedaan. 1.71 voor Daphne Schippers. Haar persoonlijk record... Is 1,73 meter. 73. Dus daar zit ze al heel dichtbij. Het gaat goed met de Nederlandse meerkampsters. Volgens nog Daphne Schippers. Rent terug naar een soort van dugout. Om daar schuil uh, te gaan onder die dugout vanwege de regen. 21 graden en regen. Het Olympisch Stadion. Maar uh, nog geen tranen. In ieder geval niet van ellende voor de Nederlandse meerkampsters. Integendeel. 1,71 voor Daphne Schippers. 1,77 volgens nog voor Nadine Broersen. En uh, met het internationaal. Internationale hebben we nog 400 hoorden gezien bij de mannen. maar een van de favorieten, LG van Zeil, eruit ging. Hij was nog vijfde in Peking, maar is er nu uit, de zuid afrika Dit is de Radio 1 Sportzomer. De nieuws en sportvis. En die spelen we vandaag met Kees van Hoofd, die is 58 jaar en woont in Den Bosch. Goedemiddag Kees. Goedemiddag Jurgen, goedemiddag. In uh, 96 punten, dat is de hoogste score tot nu toe. Ja, ik weet dus het. Dus daar wel. moeten we wel in. die staat ja. al sinds uh, dinsdag. Um, even kijken, wat, wat, wat doe je eigenlijk? Je werkt bij de gemeente. Ik werk bij de gemeente en ik heb vanmorgen uh, geluisterd uh, hoe uh, Ton de Rombouds, burgemeester van Bos. Uh, in de studio zat hij met geïnterviewd. Dus ik zag hem hier gezet. zitten, ja. Ja, ja die ja. heeft mij uitgenodigd om een keer carnaval te vieren in Oonteldonk. Moet ik is, dat doen? is uh, aan te bevelen. Ja, okay. Absoluut. <laughs> ja, dat is me echt me een ook, aanrader ja. hoor, zeker voor jou. <laughs> ja, ja, maar ik heb wel gezegd een pruik op. Lijkt me heel Niet onverstandig. <laughs> ja. nee. We gaan beginnen met de quiz. Kees, we hopen dat je het nieuws een beetje gevolgd hebt. Eerst maar eens even de nieuwsfactor bepalen. Daar komt-ie. Dat is drieënhalve week geleden, de beursgang van het bedrijf. Wij wisten dit absoluut niet op het moment dat het bedrijf naar de beurs ging. Hoe kan het dat men dat niet gezien heeft op het moment dat er onderzoek werd gedaan voordat jullie naar de beurs gaan? Ja, dat is, dat is een van de vragen die wij ook hebben uitstaan nu. Uh, dat beantwoord moet worden uit dat van de manier. We gaan ermee beginnen met vraag 1. Nog geen maand geleden ging Douwe Egbers naar de beurs. En nu staat het koffie- en theebedrijf weer in de schijnwerpers. Maar nu met slecht nieuws. Een dochterbedrijf in welk land fraudeerde? Uh, in uh, Zuid-Amerika. Ja, maar het land. Uh, ook. Colombia. Nee, Brazilië. Uh. Als gevolg van de onregelmatigheden... zal de netto-winst dit jaar 45 tot 55 miljoen euro lager uitkomen. Vraag 2. Welke vereniging wil zo snel mogelijk in gesprek met douwe over de boekhoudkundige onregelmatigheden... opdat de informatie tijdens de beursgang mogelijk onjuist was? Dat is de vereniging van uh, effecten... Uh, Effect handelaren. Ja. Mm. Het is eigenlijk uh, Ergens, ja. ja. Lijkt me een puntje voor de jury, maar die zeggen, maar... die zijn schappelijk vandaag. Het is goed, zeggen ze. Onbevrijpelijk, ja. maar toch. <laughs> goed. En dan de sportvraag. De eerste. Ranomi Kromo Wiyoyo heeft gisteren goud veroverd op de 100 meter vrije slag. Ze won in een tijd van hoeveel seconden? 53 0, -0. Ja, dat is een Olympisch record. Ze was zelfs nog nogal kritisch op de tijd die ze heeft neergezet. We waren er blij mee. Uh, vraag 4. Wie Jojo troefde hiermee wereldkampioene Hera Simenia af? Die uh, zilver haalde. Uit wel komt, uh, de, uh, welk land komt deze uit, mevrouw? Uit Rusland. Uh, uh, hij is een beetje onvolledig in zijn antwoorden. Ja, ja uh, uh, moeten we daarmee? Uh, uh, maak het volledig. Wit-Rusland. ja. Het wordt fout gerekend al, ja. Nu is de jury inderdaad wakker en ik ben het met ze eens. Het ging naar de Chinese Tang trouwens. Ja, al Yi Tang. Uh, dan, we laten een fragmentje horen. Wie is hier aan het woord? Dat is bijvoorbeeld de manier waarop Amerika het uh, nu aan het doen is. Dat vinden wij geen goede oplossing, want daarmee creëer je ook allerlei nieuwe uh, risico's. Dus daar zijn we ook voorzichtig mee. Sian Kees de Jager, uh, demissionair minister van Financiën. Is goed, ja. Vraag 6. Mario Draghi, de president van de Europese Centrale Bank, heeft gisteren geen concrete maatregelen aangekondigd om de eurocrisis te bezweren. Dat was tijdens een persconferentie in het hoofdkantoor van de ECB. In welke stad staat dat hoofdkantoor? Jezus. 3, 2, 1. Nee, ja. kan je het even niet. Frankfurt. Ja, was het. We gaan uh, kijken of we de nieuwsfactor kunnen opvijzelen. Dat gaat uh, middels een aantal geluidsfragmenten met 4, 3, 2 en 1 punt. Naar gelang je op een gegeven moment zegt stop. Uh, eenmaal stopgezegd kan er verder niets meer gebeuren dan is het over en uit. Het zijn in dit geval hints over een persoon. Dus de vraag daarbij is wie bedoelen we? 4. Ik ben vrijdag het vierde kind. 3. Ik heb mijn hand uitgestoken, maar die is niet aangenomen. Drie weken geleden gaf ik al toe dat mijn Syrië-plan was mislukt. Koffie um, aan. Stop. Pe dat was goed, in totaal vijf punten. De laatste was nog, dan had je het zeker geweten. En, maar nu was het ook al goed, hoor. Ik leg bij 31 augustus mijn taken neer als speciaal, speciale gezant voor Syrië. Eh, Kofi Annan, dat is dus uh, een uh, prima antwoord in dit geval. Uh, we hebben uh, vijf, dat betekent dat je direct twintig vragen goed moet hebben... om de 96 te overtreffen, die uh, op dit moment op het puntenladdertje staat. En uh, ja, dus, uh, het wordt een moeilijke affaire, maar zeg niet dat het onmogelijk is. Kees, we spreken je, je zo. Zeker. Recognize the virtue in everything you are and everything you try to be Je suis la première à dépasser toutes les limites J'ai cherché des repères Mais pour mieux prendre la fuite Face it, you need to know Faith is running low. Si tu t'étais perdu, si je le lu, moi je me suis demandé s'il fallait rester. Het is een Franse singer-songwriter uh, nummer uit 2012 met het nummer Anti Hero. Kees van Hoofd is onze kandidaat in de Nieuws en Sportquiz. 58 jaar uit Den Bosch. Um, factor 5. Dat betekent dat er 20 vragen goed moeten zijn. Dan moet echt alles kloppen. Want um, we hebben 90 seconden de tijd. En de, de ervaring leert al 20... Uh, nou, zes, we hebben 16 vragen he, totaal op totale papier. <laughs> ja, ja, die, andere vier, die andere vier moeten die bezenken we bedenken. Die bezien we de die de plekken we. nog. Uh. Ja, ja maar absoluut. Daar heeft Jack geen enkele moeite mee hoor. Nee, nee, we dat hebben we eerder gemerkt. Dat gaat lukken. Uh, 96 dus. Dat is de te kloppen score. Uh, 90 seconden, zei ik al. Veel vragen antwoord geven of pas zeggen. Uh, de vraag moet helemaal gesteld worden. Hier komen komen ze. De nieuws en sportquiz. Welke Belgische tennister heeft de kwartfinales... van het Olympisch tennis toernooi niet overleefd? Kim Kleisters. Goed. Welke miljoenenstad gaat gebukt onder de ergste veroorzaakte... luchtverontreiniging ooit? New Delhi. Hongkong. Een verloren gewaand meesterwerk van welke kunstenaar... lijkt te zijn teruggevonden in de kluis van een bank? Uh, de Keizer. Raphaël is het. Welke PVDA heeft in een interview met het AD... harde kritiek op de SP? Uh, de voorzitter van de PVDA... Um... Ja, dat is lastig als je serieus bent. Ja. Ja. Hans Peckman. In welk land is een nieuwe aanklacht ingediend tegen de oorlogsmisdadiger Tsatari? Pas. Slowakije. In welke Amerikaanse stad zijn drie passagiersvliegtuigen bijna op elkaar gebotst? New York. Washington. Welk land heeft 1 miljard dollar gekregen van Amerika bedoeld voor de strijd tegen extremisten? Iran. Pakistan. Welke president is geen voorstander van een zware straf voor de leden van de punkband Pussy, Pussy Riot? Poetin. Ja. In Groningen is de bliksem ingeslagen in een nest met wat voor vogels? Ehm um, ooievaars? Ja. ja. Ik dacht eerst een jonge koeien. Een brand bij het ziekenhuis. In welke stad heeft ertoe geleid dat er geen nieuwe patiënten kunnen worden opgenomen? Goes. Um, Koes. Emmen. Welk land heeft voor het eerst een miljoen miljonairs? Was? China. Justitie in welk Europees land heeft het onderzoek naar fraude met orgaantransplantaties uitgebreid? Duitsland. Ja. Een anonieme schenker heeft een belangrijk beeldje cadeau gedaan aan welk museum? Um, museum in Amsterdam. Kijk. Ja, er ja. Ja. Ja. Ja. Zijn, zijn er wel wat. Er, er zijn er 3300 waarschijnlijk. Een eentje. Ja. Maar het, het museum. museum. Ja. Uh, kom er niet op. Nee. Uit, pas. Nou, misschien het Rijksmuseum. Ja. ja. Ja. ja, het was al... Uh... Nee, het, ja. was, uh, het waren er geen twintig, maar langer niet. Het zat er niet in. Ik nee, wel, je, nee, heb, het zat... je hebt er wel twintig, uh, alleen in totaal, je <laughs> had er vijf uh, en nu vier. Dus de <laughs> nieuwsfactor vijf en vier is twintig. Dus op zich helemaal niet slecht gedaan. <laughs> Wat ga je vanmiddag doen uh, als gemeenteambtenaar? Nou, uh, vanmiddag heb ik uh, verder vrij, dus ik uh, ga naar okay. huis. Oké, okay, <laughs> ja. dus je, je kan een cooling down erin gooien nu. Ja, precies. Heel goed. Bedankt voor het meedoen. Je krijgt ja. wel het normale prijzenpakket nog, Kees. Dus de kaarten voor beeld en geluid en uh, dat prachtige sportboek. Dank je wel. veel plezier in Londen. Heel dank. Mark Visser. Zorgverzekeraars Nederland, waarbij alle zorgverzekeraars zijn aangesloten... vindt dat geneesmiddelen voor zeldzame ziektes vergoed moeten blijven. De brancheorganisatie schrijft dat aan het College voor Zorgverzekeringen... dat aan minister Schippers adviseert om geneesmiddelen voor de ziektes pompen... en fabrie niet meer te vergoeden. In de brief van Zorgverzekeraars Nederland staat dat in het conceptadvies aan de minister... ten onrechte de indruk is gewekt dat de verzekeraars het voorstel steunen.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 De kleinzoon van de Amerikaanse oud-president Truman heeft een ontmoeting gehad met overlevenden van de atoombommen die in augustus 1945 in Japan werden ingezet. Zijn opa besloot aan het eind van de Tweede Wereldoorlog de atoombom in te zetten om Japan tot capitulatie te dwingen. Door de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki kwamen naar schatting 200.000 mensen om het leven. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. AMB ah, verkeersinformatie. Vier files op het moment. Op de A2 Belgische grens richting Maastricht. Voor knooppunt Europaplein 4 kilometer. A15 gorkem richting Rotterdam. Bij knooppunt Gorkum 2. A50 Arnhem richting Os. Tussen Renkum en het knooppunt Ewek. 13 kilometer door wegwerkzaamheden. En op de A59 Os richting Zonzeel. Voor knooppunt Hoijpolder 5 kilometer. Dit okay. is de Radio 1 Sportzomer. Mark Robin Visser is met zijn sportbus, sportzomerbus moet ik zeggen... ...op weg naar Zuid-Limburg. Nu eerst naar de roeibaan. We hebben de finale met de skiff. Graag naar Niemeijer. Ja, dat is een mooi nummer, Jack. Dit zijn ontzettend grote kerels, beesten in de boot. De MX1-klasse, zoals dat bij het roeien dan heet. De finale skiff is onderweg. We zijn over de kilometer heen. Zes boten in het water. En de strijd gaat met name tussen Nieuw-Zeeland en Tsjechië. Dat betekent een strijd tussen Mayer Drysdale... En André Sinek, dit zijn solisten. Dit zijn uh, mensen die werkelijk kei en keihard trainen. Verschrikkelijk breed zijn. Geweld op het uh, water. En het lijkt een tweegevecht te gaan worden. Marcel Hakker, de Duitse houthakker wordt hij wel genoemd. Die uh, was in het begin van de race goed naar 500 meter. Maar die zijn we volledig kwijt. En we gaan dus op weg naar de 1500 meter. Met een leider in de wedstrijd in baan 5. Maya Drysdale, de man uit Nieuw-Zeeland. En uh, kijk je naar uh, de afgelopen jaren. De afgelopen Olympiades Olaf Toefte werd derde in de B-finale deze keer. Was de beste in Athene en in Peking. En nu lijkt het een overwinning te gaan worden misschien wel voor Drysdale. Want die heeft een halve boot voorsprong op zijn concurrent in baan 6. De Tjech André Sinek. Die bij de vorige Olympische Spelen het zilver pakt. Het zou dus kunnen dat hij hem dat twee keer achter elkaar gaat overkomen. Drysdale werd toen overigens derde. Als we op weg gaan naar die 1500 meter. Dat is op die prachtige roeilocatie hier in Eton. de laatste race van de dag en de 1500 meter komt in beeld na 5 minuten en 14 seconden roeien. Drysdale met een driekwart boot voorsprong op zijn concurrent André Sinek die ook al jarenlang meevaart. Nederland doet deze keer niet mee, had Sjoerd Hamburger nog in de boot zitten in 2008... Ging eruit in de series en een C-finale voor Dirk Lippitz in 2004. Terwijl de voorsprong van Drysdale alleen maar oploopt. En inmiddels is opgelopen tot een volle bootlengte. En Drysdale gaat hier een kroon op zijn carrière zetten. Want zo kun je dat toch zeggen. En zijn mannen gaan al lang mee met z'n allen. Er is één nieuwe bijgekomen uit Azerbeidzjan. Een roeier Alexander Alexandrov. Maar die lijkt me niet in staat om op het podium te gaan eindigen. Ellen Campbell, de favoriet van de Britten, zal zijn best moeten te doen om nog in de buurt te komen van een bronzen plak. Maar het is een gouden race voor deze Nieuw-Zeelander van Maya Drysdale. De man met die bijzondere voornaam is inmiddels al in het zicht van het publiek. Vaart voor die grote tribunes langs op weg naar het laatste meetpunt. Dat is de 2 kilometer. Misschien krijgen we bij de volgende spelen in Rio in 2016 Roel Braaswel. Vijfde in de 8. maar die wil ook mee in dit geweld in de toekomst. Technisch is dit allemaal perfect. Daar ligt het niet aan. Het is pure kracht. Het is beuken. Het is rammen. Het is loodzwaar. En kan Nederland daar nou ooit nog eens een uh, opvolger voor Jan Wienerse uit 68 Goud. Uh, kan Nederland die nog eens voortbrengen. Drysdale wordt wat ingelopen door Sinek. De strijd om het bronzen is ook spannend tussen Groot-Brittannië, Alan Campbell en Zweden. Lassie Karone, maar ik denk dat Groot-Brittannië nog een bronzen medaille gaat toevoegen. Drysdale gaat winnen, halve boot voorsprong op Sinek. En Drysdale, de nummer drie van de vorige Olympische Spelen, pakt het goud. Doet dat voor de zilveren Sinek, die dat dus ook al presteerde, vier jaar terug. En het publiek schreeuwt voor Alan Campbell, want hij pakt de bronzen medaille... Dat we al een aantal fraaie medailles voor deze finale van de mannenskif hebben gezien. De mannen vierdubbel, bijvoorbeeld voor Duitsland. De ongenaakbare Hemisbond En Eric Murray, gezien bij Nieuw Zeeland. En na drie keer zilver op een rij. Eindelijk in de vrouwendubbeltray. Voor Catherine Granger een gouden medaille samen met Watkins. Enna Watkins. Dat was hem vanaf de groeibaan voor nu. En die houtkamp zit hoog, maar wel droog in het uh, atletiekstadion. Ja, radio wordt altijd een beetje weggestopt bovenin het uh, stadion. En daar ben ik helemaal niet uh, rouwig om uh, dit keer. Want ik kijk naar beneden en zie heel veel mensen die wel in de regen zitten. Ja, tv-positie Allem... ziet absoluut in de regen. Ja, ja, ja het is echt een, uh, een, uh, een slechte plaats wat dat betreft. Uh, maar de regen is gelukkig uh, gestopt. Maar nu kijken we naar de prestaties. Uh, Nadien Broers. Uh... Lat ligt op 1,80 meter, 80. ze kan 1,87 springen, heeft het al eerder gedaan. Maar de eerste keer ging ze er niet overheen, straks mag ze voor de tweede poging. En laten we hopen dat het dan lukt, want wat dat betreft nog bless Oblige... als je 1,87 kunt springen, dan moet je minimaal over 1,80... maar het liefst richting je persoonlijk record. Daf de Schippers gaat zo dadelijk beginnen aan 1,74. En dat zou wel een persoonlijk record zijn op het tweede onderdeel van de 100 hoorden. We kijken ook nog naar kwalificaties, heel veel kwalificaties. Bijvoorbeeld kogelslingeren bij de mannen en de 400 meter bij de vrouwen... wordt hard gelopen op één dame na uit Somalië... waar de dames... Er zo rond de 50 seconden over doen. Deed de dame uit Somalië er 1 minuut en uh, 44 seconden over. En dat is uh, knap. Dan uh, mag je bijna het licht hieruit uh, gaan doen, waar het er niet dat het nog vroeg is. Ander opvallend ding hier, en ik weet niet hoe jij erover denkt, uh, Jack, maar een van de hoogtepunten van Olympische Spelen is altijd de vlam, omdat je die van heinde en verre ziet uh, branden. Hier is hij weggestopt in het Olympisch Stadion. Je ziet hem amper. Hij staat uh, naast een groot scorebord en een groot scherm waar uh, alle ...prestaties op te zien zijn. Alleen de mensen in het stadion kunnen hem zien. Ja, maar buiten het stadion ziet helemaal niemand nee, hem. Hij, toch... hij heeft nog een paar dagen tot aan het begin van het atletiektoernooi toernooi gestaan... ...waar hij ook bij de opening stond. Dus zeg maar ja, midden op Miro, het veld. Ja? En nu, uh, ik heb dus nog niet gezien exact waar die staat, maar men zei dat die staat waar de klok hing uh, bij, uh, bij de opening. Dus aan de rechterkant vanuit jouw ja, positie. Klopt. En dat is inderdaad vreemd, want uh, de vlam was altijd een soort uh, eikpunt voor ja. als je ergens in de stad was, dan zag je in de verte de vlam en, en daar was het stadion. Dus is inderdaad gek. Ja, ik, ik kan me wel een, een oorzaak en een reden uh, bedenken. Want als je buiten het stadion bent, wind. dan kun je. Nou, nee, ja, de wind, dat is. Kijk, je, als, als zo'n ding boven het stadion uitkomt. Ja, ook. Uh, andere jaren stond er ook aardig wat. Nou, zeg wat jij wind. maar wat jij dan denkt. Uh, uh, buiten het stadion uh, kun je uh, voor aardig wat geld naar binnen. En dan mag je uh, op de foto met de vlam. Dus ik denk dat het oh. een puur commerciële uh, actie is van uh, dit uh, Olympisch uh, comité. Dat zou ik dus, met andere woorden, uh, ik als natuurlijk. Een sigarenroker uh, uh, kan uh, aan mensen nu geld gaan vragen als ze de vlam van een aansteken willen zien, begrijp ik? Precies. Prima, dankjewel. We komen straks weer bij je terug in het Olympisch Stadion voor Atletiek. De Roemeense pianiste Michaela Urso is op 33, leeft 33 jaar leeftijd overleden. Ze werd gisteren in haar huis in Wenen gevonden. De doodsoorzaak is nog onbekend. Ursuleasa won in 1999 het prestigieuze Klare Haskil Pianoconcours en was ook regelmatig in Nederland te zien en te horen, onder andere in het concertgebouw. Hier horen we haar met een uitvoering van het eerste pianoconcert van Frans Liszt. Hans van der Boom, presentator bij Radio 4. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, een uh, groot talent daar doe ik aan mee te kort. Het was gewoon een groot pianist, hè. Ja, overigens complimenten voor je uitspraak. Uh, maar goed, met, met sportmensen heb je ook wel eens met moeilijke namen te maken. Ja, maar het uh, vond keurig fonetisch uitgeschreven, moet ik <lacht> jullie <lezen>? het <lacht> ja, ja, inderdaad. Credits ik, aan degenen die het hebben doorgegeven. Goed zo, Michaela <lacht> Ursuliaza. Ja, ja. Kijk, in, in, de, in de hele wereld zijn er natuurlijk verschrikkelijk veel pianisten. Um, maar dit meisje had het geluk dat ze, dat ze hartstikke jong was. toen 12, 13 toen, uh, toen ze onder meer werd uh, beluisterd door de beroemde dirigent Claudio Abado. En uh, als die dan achter je gaat staan, dan helpt het... Wel als je een beetje carrière kunt gaan maken. En wat je net al zei, ze was 16 toen ze het Clara Haskell concours won. Nou, dat is een concours in, in Zwitserland. Uh, vernoemd naar een andere beroemde Roemeense pianiste. En als je dan zo'n beroemd concours wint en dat staat op je cv... ja, dan, dan, dan, gaat het, dan gaat het snel. En dan gaat het misschien beter dan bij andere pianisten. had ze een eigen stijl? Um, nou, dat durf ik niet te zeggen. Want ik vind mezelf absoluut geen pianospecialist... Die, die stijlen aan pianisten kan plakken of die de een echt absoluut beter vindt dan de ander. Maar wat bij mij overheerst uh, is dat, toen ik dat vanochtend het bericht hoorde, ja, dat het zo buitengewoon triest is, want mensen van 33 horen sowieso niet dood te gaan. Nee. En al helemaal geen pianisten. Pianisten worden oud, die, die, uh, Arthur Rubenstein, uh, Vladimir Horowitz, die worden 80, 90 jaar spelen tot, tot ze bijna dood neervallen. Zo, zo hoort dat te gaan. En helemaal triest in dit geval is, is ook dat ze niet alleen een buitengewoon talent was... maar sinds een paar jaar ook moeder. Dus ze laat ook een heel jong dochtertje na. Ja, waar stond ze in haar carrière? Um, ik denk precies op het punt dat het ineens ontzettend snel zou gaan. Nou, wat ik daarnet al zei, je moet natuurlijk vooral omdat er zoveel pianisten zijn... een beetje geluk hebben en een paar kansen krijgen. Nou, dat is de afgelopen jaren gebeurd. Ze speelde nu uh, heel veel landen in Europa, maakte ook cd's... Dat is natuurlijk ook altijd belangrijk. Uh, ze Zou deze maand nog 16 concerten geven her en der in Europa? Nou, dat is zo'n beetje om de twee dagen. Ze zou op 13 december nog komen naar het concertgebouw in Amsterdam. Nou, dat gaat uh, triest genoeg allemaal niet door. Maar dit, uh, dit zou een hele grote zijn geworden. Uh, niet alleen soleren bij orkesten, maar ook in kamermuziek, solistische begeleiding van zangers... Ja, triest. Ja, bezweken wellicht onder de druk. Want er is nog geen enkele uh, verklaring gekomen over de doodsoorzaak. Nee, we zitten hier ook maar een beetje in commissie de, de informatie bij elkaar te, te, te krabbelen. Het, het verhaal nu gaat een beetje dat ze, dat ze misschien wel een hersenbloeding heeft gehad. En dat wordt dan afgeleid uit het feit dat ze pas twee concerten heeft afgezegd... omdat ze zich niet lekker voelde. Maar goed, dan zit je al gauw te speculeren en een beetje te raden. Ja. Uh, het, het andere is wat de Weense politie schijnt te onderzoeken... dat ze misschien gewoon ongeluk in haar eigen appartement is gevallen. Goed, uh, bedankt voor de info. Graag gedaan. Dank je, Hans. Dit is de Radio 1 Sportzomer Het Met Jack van Gelder en Jurgen van den Berg. Say we've got nothing in common. No common ground to start from. And we're falling apart.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 Something met breakfast at Tiffany's. En die houtkamp, atletiek, Daphne Schippers, hoe gaat het met haar? Ja, gaat heel erg goed. Persoonlijk record, 1,74 meter 74. net gesprongen. Zit nog steeds in de wedstrijd uiteraard, want in haar tweede poging ging ze er overheen. En 1,77 is de volgende hoogte voor Daft Schippers. En ook goed nieuws van Nadine Broersen, 1,80 meter 80 in haar tweede poging gehaald. Zij moet nog een centimeter of 7 om haar persoonlijk record te kunnen gaan breken. Maar het gaat dus goed met de meerkampsters op de Olympische Spelen. I'm De Radio 1 Sportzomerbus. Ja, de Radio 1 Sportzomerbus is al de hele dag in Zuid-Limburg. Mark Robin Visser onderzoekt daar het woon, leef- en werkklimaat. Mark Robin, waar ben je nu? Wij zijn met de bus terechtgekomen in de mooie Sint-Pieterstraat in Maastricht. Waar ik twee van de vele kerken zie die deze stad rijk is. Waaronder de oude Waalse kerk aan de overkant van de straat. En daar heeft iemand met krijt opgeschreven. Zij die geloven worden beloond. Ga naar de bright side of life. Ja, inderdaad. Je zal er maar wonen dat mensen dat gewoon hier op de kerkmuren schrijven. En hier aan de overkant is het historisch centrum Limburg... En daar werkt professor Knotter. Goedemiddag. Goedemiddag, ja. Een echte Hollander? In de ogen van veel Limburgers, misschien wel. Maar ik beschouw mezelf wel als een Limburger. Ja. Toch wel? Ja, zeker ja, wel. Ja. Wanneer ja. ben je in een Limburger? Als je hier woont. Ja. Oh, dat is makkelijk. zelf ook. Voor een Hollander zelf ook. Als een Limburger in Holland woont, wordt hij ook een Hollander. Ja. Zeg, u werkt bij het Historiecentrum, maar verder ja. bent u bijzonder hoogleraar in de vergelijkende regionale geschiedenis. Ja, dus u bent wel uh, de man die ik moet hebben als het gaat over die reclamespots die nou alsmaar over Zuid-Limburg de ronde doen. Ja, geschiedenis gaat ook over toekomst, dus dat is uh, ja. duidelijk. Ja, u kent de spots. Jazeker, ja, ja. Ja. ik moet er altijd veel om lachen. Ja. U moet er om lachen? zeker. Vertel, waarom, waarom moet u lachen? Nou, het geeft een hilarisch beeld van uh, Limburg in feite. Hè? Iedereen zit hier tussen de koeien in een cabriolet. Uh, tussen de koeien, ja. <laughs> en uh, uiteindelijk maakt schudt hij de kussens op in zijn gastenverblijf. Dat, uh, ja, zo ja. is Limburg. Ja, een vrolijke kroegen met vrienden die je naar binnen Absoluut. wenken. Ja, ja, ja. Ja. Nou, ja. Overkomt u dat regelmatig? Uh, dat vrienden <laughs> mij naar binnen wenken? Nou, niet zoveel. Kroegen zijn er vrij veel hier, maar dat is in andere delen van Nederland ook. Ja. Zij die geloven worden beloond? Uh, ja, uh, inderdaad, je moet erin geloven. En wie weet levert het wat op. Uh, heeft u een groot huis met een grote tuin? Ik heb een redelijk huis. Eerlijk zeggen. Met, uh, ik heb een redelijk <laughs> huis, niet echt extreem groot, en een heel klein tuintje. Maar, maar ik woon ook in Maastricht zelf. Ja. U, dus u woont een in Maastricht zelf, ja. De tuinen zijn wat vindt te... u van die campagne? Het is, ja, het, het is propaganda en sommige delen van Nederland hebben dat nodig. Omdat ze een negatief imago hebben. Ik noem maar Groningen of Limburg. Nee. En het kan natuurlijk nooit kwaad om dat negatieve imago met zo'n reclamecampagne wat op te krikken. Maar het blijft propaganda en het is, geeft een eenzijdig beeld. Heeft het enige zin, denkt u? Um, wie weet. Gezien het feit dat Limburg zo'n negatief imago heeft... Uh, kan. Dat alleen maar verbetert. Waar komt dat negatieve imago vandaan? Heeft het nog steeds met de mijnsluitingen te maken en met de hoge ja, werkloosheid hier? Nou, vroeger in, in het grijs verleden noemden ze dat het donkere zuiden. Hè? Dus oh, oh. De, het in zichzelf verkeerde katholicisme. Nou, en nu heet het de bright side of life. <laughs> ja, nou ja goed. Er zijn ook hele... Uh, dat, dat is allemaal verleden natuurlijk. Hè? Dat, ja. dat negatieve imago heeft, is in het verleden gevestigd. Ja. En, uh, ja. Maar hoe is het nu hier? Hoe is het gesteld met Zuid-Limburg? Uh, ja, dat Economisch. Nou, als je, dus, uh, dat is heel wisselend. Ja. Delen van Zuid-Limburg boren tot de krimpregio's. Net als Oost-Groningen en zelfs Vlaanderen. En daar gaat het dus daaraan gemeten helemaal niet zo goed. En daar is echt de bright side of life nog niet aangebroken. Het gezondheidsniveau is daar gewoon lager dan elders in Nederland. Dus daar willen we helemaal niet wonen. Daar willen we niet wonen. Nee, maar daar is die reclame is ook niet gericht op... De, oh. dat, dat probleem, de reclame is er ook gericht om hoge opgeleide mensen die geld te verdienen hebben, uh, naar, naar Limburg te lokken... voor grote bedrijven, grote werkgevers. Dat is het doel. Uh, dus het gaat niet over Limburg. Het gaat over de, de, de, de werkgevers in Limburg die uh, hoge opgeleide mensen nodig hebben. Ja, het gaat ook niet om lage opgeleide mensen... waar nou, juist het, een hoge werkloosheid onder is. Nee, daar gaat het niet om. Daar dus, gaat dit niet om. Nee, um, ik moet ineens aan die andere reclamespot denken... die altijd zegt, alleen voor hoger opgeleiden. <laughs> ja. Inderdaad. Dat, daar gaat deze campagne ja, ja. dus eigenlijk ook ja, voor. Duidelijk. Ja, duidelijk. Dat dat, We moeten je... wel oppassen, want straks is Radio 1... ook alleen maar voor hoger opgeleiden. Dat is toch niet de bedoeling? Uh, dat kan ik niet beoordelen. Nee. Maar, uh, maar goed... Ja, de hogeropgeleide die, die wisselen wat vaker van baan misschien dan lage opgeleide mensen? Ja, zeker. Dat is, en en men, wil, men heeft hier gewoon uh, voor de bloei van de samenleving, van de economie, hogeropgeleide nodig. Die zijn daar blijkbaar te weinig. Men wil een ruimer aanbod. En men denkt dat die uit de Randstad uh, gehaald kunnen worden. Gelokt kunnen worden. Ja, met uh, dit met dus. grote huizen en koeien op de weg. <laughs> ja, precies. En met uh, nou, het beeld dat Limburg een, een aantrekkelijke woonplaats is. Dus waarmee ik niet wil zeggen dat ik hier niet met heel veel plezier woon... en uh, dat ik ook iedereen kan aanraden om hier naartoe te gaan. Maar je zou je wel wat beter moeten oriënteren dan alleen uh, op die reclame. Ja. Het is een schot hagel misschien, zo'n reclamecampagne ook. Dat lijkt mij, dat moeten de, de PR-deskundigen uh, zeggen. Ja. Ja. Wat, uh, nou, ik was vanochtend, uh, of eerder vandaag, bij een reclamebureau... waar uh, de dames die daar werkten, die er toch verstand van hebben, zeiden... Ja, het is allemaal waar wat je in dat filmpje ziet, het is echt zo. Um, ze wilden nou, misschien hun eigen collega's is, niet afvallen. Misschien zijn zij zo welgesteld dat ze in zulke huizen kunnen wonen. Ja, wonen allemaal in grote mooie huizen. Dat ja. Ja. Ja. Ja. Nou, geldt zeker niet voor het gros van de Limburgse bevolking. Ja. Wat niet wegneemt dat, het, dat er heel aantrekkelijke kanten zijn aan Limburg. Ja. Dat wil ik niet onder Ik woon aan de oostrand van Maastricht. Ik stap elke... Uh, weekend in mijn wandelschoenen en loop de Heuveland in... waar Amsterdammers eerst 2,5 uur moeten reizen. En ja. die zie ik in grote getallen langslopen. Dus en dan in die de, de boekgrappen. Oh. Nou, dat hoort erbij, hè? Maastricht is natuurlijk gewoon een hele mooie stad. Het is een prachtige stad. Maar en... die, hoef, die hoef je toch niet meer te verkopen in zo'n spotje, hè? Nou, het gaat ook toch niet om Maastricht, nee, dacht ik, hè? Het gaat echt om Zuid-Limburg. Ja. Zuid ja. Maastricht is, denk ik, aantrekkelijk genoeg... Ja. Hoewel, uh, ja, het is ook, heeft ook het karakter van een provinciestad, maar dat geldt natuurlijk meer voor, ja. pro, uh, voor meer steden in de Nederland. Nou, we moeten ons dus niet te veel in de luren laten leggen. Door zo'n sportje leer ik van u, meneer de professor. Uh, maar het is hier wel goed, het het is hier goed, goed toeven. Het, het is hier niet verkeerd. Het is hier goed toeven, maar oriënteer je wat breder dan dat sportje, zou ik zeggen. Hartelijk dank. Die tip uh, geef ik uh, terug aan Hilversum. Ik zou zeggen groeten uit Maastricht. Hij spullen, Goedemiddag. Mark Goedemiddag. Robin en, uh, gaat richting Gay Pride. Want daar komt hij morgen vandaan in Amsterdam. Verrassend. De Nederlandse hockeymannen hebben ook de de derde groepswedstrijd gewonnen. Nieuw-Zeeland werd met 5-1 verslagen. Gerard de Groot sprak met 1 van de Oranje-spelers. Ja, ineens een stortbui na afloop van die ja, prachtige overwinning, Floris Evers. 5-1. Ik moet zeggen, je bent als aanvoerder denk ik wel tevreden. Ja, hartstikke tevreden. Uh, in de wedstrijd. Het leuke is, we hadden vorige wedstrijd als doelstelling zaken doen. Dat hebben we gedaan. Nu hadden we als doelstelling vijf goals maken. Uh, dat wisten jullie niet, maar dat wisten wij. En uh, dat is wel heel gaaf dat het ook uitkomt. Was het wel leuk geweest als ik dat ook had geweten. Ja, sommige dingen houden we liever intern. Uh, maar nee, ook het spel. Het is uh, weer een stap ten opzichte van de tweede wedstrijd. En die hadden we wel nodig. Want daar hadden we de punten, maar niet het goede spel. En ik denk dat iedereen gezien heeft dat we vandaag goed gespeeld hebben. Een lastige tegenstander. Een van de outsiders in de groep. Denk je voordat het Olympisch toernooi begint? Nederland en Duitsland moeten dan eigenlijk gezien de ranking door naar de halve finale. Maar dan zeg je ja, je moet toch met Nieuw-Zeeland rekening houden. Nou, daar is mee, mee, dat is teniet gedaan. Ja, absoluut. En dat was België ook. En uh, ik ben heel blij dat we die ploegen kwijt zijn, zeg je heel eerlijk. Want het is gewoon een goede ploeg. En uh, 5-1 tegen Nieuw-Zeeland uh, in het hele dagse hockey, dat is echt een hele goede uitslag. Als het uh, gek loopt vanmiddag. Zou je vandaag de halve finale kunnen halen, hè? als Korea en België een, een puntje pakken, dan is het, uh, dan is het klaar? Nou, het is klaar niet, we willen gewoon eerste worden in de pool en uh, wedstrijd voor wedstrijd. En we hebben zondag volgens mij uh, een hele mooie wedstrijd op programma staan, Duitsland, en daar hebben we hartstikke veel zin in en dan gaan we weer proberen een stap te maken. Dat wordt een echte Nederland-Duitsland of uh, kun je dan al met elkaar uitmaken en gaat het alleen maar uh, om de eerste plek? Nou uh, we willen denk ik allebei eerste worden, dus dat wordt een echte Nederlands-Duitsland en daar zullen we geen cadeautje geven en uh, daar hebben we vanaf nu heel veel zin in. Uh, je moet als aanvoerder je hoofd erbij houden, hè? tegenwoordig met die video-Empire. Je moet situaties goed inschatten en dan denken, hé, hey, er wordt niet gefloten. Ik ga maar eens vragen hoe het zit bij die, bij die tweede strafbal van Nederland bijvoorbeeld. Was je alert? Ja, maar we hebben ook 20 seconden, dus uh, gelukkig krijg ik wat langer de tijd. Maar de kans zei duidelijk dat het een uh, strafbal was, dus dan uh, is het niet zo'n moeilijke call. Nou, het was uh, van de scheidsrechter onbegrijpelijk dat hij dat niet zag, dat kon een blinde zien. Ik had het niet gezien, dus uh, ik begrijp wel dat hij het ook niet zag. Bedankt voor je snelle reactie. Geen probleem. Het we nogal daar uh, tijdens het gesprek. Uh, Gira de Groot in gesprek met Floris Evers. Tom van der Heck is hier. Ja, in de klaaglijn. hockeyers hebben niks te klagen, maar je hebt misschien over andere dingen te klagen. Of het weer, of uh, andere festivals. Je kan over alles klagen, zeg maar 0800-1101. Wij gaan hier weer lekker buiten in het zonnetje zitten. En uh, alle klachten wensen en vragen in ontvangst nemen. 0800-1101, want hier regent het niet. Nee, want het is wel goed om te zeggen, het regent op het ene moment en dan is het weer zon. Het is weer winderig, er zijn allerlei weersomstandigheden. Uh, Overigens opmerkelijk dat het in het Olympisch Stadion zo weinig plaatsen overdekt zijn. Het, uh, in dit soort landen is dat eigenlijk... Absurd. Olympic showers, zeggen ze wel. All BBC. right sir. We zijn er zo weer. Zeker, met het mediaforum bijvoorbeeld daarin zitten vandaag Paul Reumer... de baas bij de NTR en Margriet van der Linden, hoofdredacteur van Opzij... In de Radio 1 Sportzomer. Daar staat het, hè? Daar staat het echt. Bovenaan. Erben Wennemars Marianne Vos, Olympisch kampioen. Op zoek naar verhalen voor en achter de schermen bij de Olympische Spelen. Gefeliciteerd, jongen. Dankjewel, dankjewel. Het is echt super dit. Elke dag in de Radio 1 Sportzomer, blij dat ik er ben met Erben Wennemars Ben je nou eigenlijk ook gespannen? Uh, ja, een beetje wel, ja. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.